ik gaat dus voor mijn voeten een beetje weggemaaid. Het uh, vreselijke bericht van het overlijden van die. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus lid van GSBW ook. Ja, ja lid van ja, GSBW. En maar in Koolen, dus een echt ja, bekend figuur, ...schreef voor de uitstraling... Ja. ...en was echt ja. betrokken bij de Goelse ja. gemeenschap. Dus ja. het is een, een verlies voor de Goolse gemeenschap. Absoluut. Leuk nieuwtje vond ik vanmorgen in de krant. Uh, afgelopen weekend is de hertog van Luxemburg uh, in het huwelijk getreden. Guillaume. Daar, ja, ja. daar uh, stal Maxima de show.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 Hij woont in ja. Vandaag. En er is momenteel een aardige tentoonstelling ook in het uh, Textielmuseum. Het het, heb het je hem al gezien? Ja. ja, ja, ja dat ik dat moet ik er nog naartoe, maar. Zien, maar ik ga wel even kijken. Ik ben er ja. Ja. gisteren geweest. Ja. Okay. Maar dus leuk dat je op die manier in het nieuws komt. Ja. En ook weer Golen. Ja, weer Ik las vanmorgen die krant en ik denk, hey. Is een bijzonder dag. En daar is Ja. Misschien kunnen we een keer vragen voor Goirle klinken.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 Vroeg weg. Was jij dat? Of jij? Nee hoor. We kunnen allemaal meedoen. En de bedoeling is gewoon dat hè, als we gewoon gezamenlijk praten... dan stel uh, stelvragen. Niet, dat ja. dat recht niet alleen aan ons voorbehouden. me houden. Ja. Stelvragen. Maak het gewoon een gezellig interessante kring. Tijdens de contactraad cultuur. Ik denk, gewoon als ze googlen... en verdomd jongen, je komt alles... Kom je maar zelfs de contactraad cultuur... staat dus ook op de website. Die bestaat al twintig jaar. Ja.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 Hoeveel werk dat kost, ja. om dat ook voor ja. elkaar te krijgen. Ja, maar dat soort dingen. Wel. Maar dat ja. wil je dan organiseren. Zo proberen. Nou ja, dat is die contact dus steeds meer ja, gaan. Ja. Een soort uitwisselingsprogramma. Of ja, zo. ja, dat zou het worden. Maar goed, we ja. hebben er nog een gesprek over. He. Ja, ja, ja oké, okay, maar dat dus, is, dus dit, dit zit daarachter. En, en ja. dat allemaal bij elkaar ging, ja, ging zoveel tijd kosten. Daarnaast, ja, ik heb gewoon mijn baan. Ja. Ja. En ik heb mijn proefschrift. Ja. Ja. En een proefschrift dat, dat vraagt heel veel focus.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 En dan kom je <laughs> gezellig. Over twee jaar, het klaar is. Over twee jaar.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 Uh, nee. Daarnaast gaat het natuurlijk ook niet voor niks. En verwachten ook van de, de, de partners die meedoen. Dus van de, uh, de scholen een, een bijdrage. En we zitten nu te denken aan een 5 euro per leerling voor de groepen 4 en 5. Dat betaalt de dus, school. Dat, daar zijn we nu over bezig. Het is nog niet helemaal... Uh, de school die een, krijgt overigens uh, geoormerkt, ik dacht 10,65 euro per kind per jaar, per jaar. Voor, voor cultuur. Dat is, is, ja. ja. ja. Ja. Ja. is veel dus vlager geld. Dat ja, ja, ja, ja, is ja, 10,90 euro. 10,90 dus 10 euro. Dat 10 is ja, okay. ja, ja. Ja, dus uit de versterken, Versterking Cultuur-Educatie. Dus euro per kind per jaar. 10,90 euro. Ja,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 Vinden ...waar moet ik nu naartoe? Doel, ja. En dat, dat kan bij Factorium zijn... ...maar dat kan ook bij de harmonie... ...dat kan bij welke ja, vereniging dan ook om de hoek... Ja, ...als ze de weg maar weten te vinden... Wat, wat ...naar hun wel. hun, ja. hun amateur Maar dat is echt een zaak, ik, van de ...ja, dat is echt een doel. Ja. Dus, uh, en dan, ja, wij weten de verenigingen al... ...voor een groot deel te vinden, Vind. dus... ...ja... ja.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 Dat is geen flauwekul hè. En dat hebben jullie niet gereserveerd. Nee, Dat is er gewoon niet. Dat is niet. Dat zou ten koste moeten gaan van iets anders. Ja, of van de algemene middel, maar het gaat altijd ten kosten van iets anders natuurlijk. Maar als nou de rechter, maar... als jullie nou toch in het ongelijk gesteld worden, dan leggen jullie bij die uitspraak neer? Dan leggen we ons bij die uitspraak neer. Ja, dat is het enige mogelijkheid die er dan nog is, die is cassatie. Maar dat zou de laatste mogelijkheid zijn, maar we hebben wel gezegd. Nou, het is bekeken door de notaris, die gaf ons gelijk. Het is bekeken door de rechter, die geeft de tennisvereniging gelijk.